Overlevende en nabestaanden van de ramp kwamen vanavond bijeen bij de boom die alles zag. Een boom op de rampplek die de crash en de brand overleefde. Tijdens de herdenking vlogen er geen vliegtuigen over de Bijlmer. Kinderboekenschrijfster Anna Woltz heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek Gips. Volgens de jury is het het beste kinderboek van het afgelopen jaar. Gips gaat over het tienermeisje Fits en haar zusje Bente die een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis belandt. Anna Wolts kreeg de gouden griffel op het Kinderboekenbal. dat voorafgaat aan de Kinderboekenweek. Het weer, vannacht is het fris met temperaturen tussen 3 en 7 graden. In het oosten is er lokaal voorstaande grond mogelijk. Morgen zonnig en ongeveer 14 graden. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar het blijft droog. Dit was het NOS. -show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Waan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Minnie, I'll see you in the sweet bar and bar. You turn the wall.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 Got you.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 Artishow show featuring Ro Roy Eldridge.